Google heeft ExxonMobil verdrongen van de tweede plaats op de ranglijst van duurste beursgenoteerde bedrijven. Google was vrijdag 289 miljard euro waard, ExxonMobil 2 miljard euro minder. De eerste plaats van duurste beursgenoteerde bedrijven staat nog altijd Apple. Dat was 339 miljard euro waard. Een Amerikaanse oud-militair moet 30 jaar de gevangenis in... voor poging tot spionage. De marinier had vertrouwelijke informatie over het traceren van schepen... gegeven aan mensen van wie hij dacht dat het Russische spionnen waren. Dat bleken FBI-agenten te zijn. De man werkte ruim 20 jaar lang als informatiespecialist op een onderzeeboot. Volgens de aanklager heeft hij de veiligheid van Amerika in gevaar gebracht. Het proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera... begint volgende week donderdag.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 We vanochtend stil bij het overlijden van oud-minister Els Borst. En we kijken vooruit naar het debat tussen de Tweede Kamer... en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... over het onderscheppen van telefoongegevens. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is dinsdag 11 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. Oud-minister van Volksgezondheid Els Borst... is op 81-jarige leeftijd overleden. Gisteren is ze aan het begin van de avond dood aangetroffen... bij haar huis in Beelthoven... Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Wel zegt de politie dat ze onder verdachte omstandigheden is gevonden. Dat betekent in ieder geval dat we niet weten... op dit moment hoe ze is komen te overlijden. Een aantal mogelijkheden. Het kan een natuurlijk overlijden zijn. Dat we dan toch zien dat ze natuurlijk is overleden. Het kan een ongeval zijn geweest of een misdrijf. Maar op dit moment hebben we van dat laatste nog geen aanwijzingen. De dood van Els Borst leidt tot geschokte reacties. Voor D66-partijleider Alexander Pechtold... kwam het bericht als een complete verrassing.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 Maar vooral was zij een vrouw van formaat en een hele goede vriendin. En ik vind het heel verdrietig en schokkend om te horen dat ze is overleden. Borst maakte zich als minister in de kabinetten Kok 1 en 2... onder meer sterk voor vrijwillige levensbeëindiging. Ter noemt haar werk op dat terrein baanbrekend. Ze heeft op het gebied van volksgezondheid... vooral in de euthanasiewetgeving en andere ethische aspecten van het medische bedrijf... heeft ze echt stappen gemaakt die zonder haar langer zouden hebben geduurd... Als minister is Borst tussen 1998 en 2002 ook vicepremier geweest. In 2012 werd ze benoemd tot minister van staat. Nog steeds wateroverlast in het zuiden van Engeland. Zo'n 2500 huizen langs de rivier de Thames dreigen nu te overstromen... als gevolg van de vele regen van de laatste dagen. Veel omwonenden kiezen eieren voor hun geld en verlaten hun huis... maar deze man heeft een vrouw in een rolstoel en kan geen kant op. We'll have to stay. My wife's broken her ankle. She's in a wheelchair, so we're to have to sit it out and hope for the best. We can't move. There's nowhere to go, easily. So say a wheelchair patient. Afwachten dus en hopen dat de schade meevalt. De voorspellingen zien er overigens niet best uit, want voor vandaag wordt er opnieuw veel regen verwacht in Engeland. In Genève is de tweede ronde van de vredesconferentie over Syrië begonnen. Gesprekken in de eerste ronde in januari leidden tot een knallende ruzie, maar nu zitten de regering en de oppositie toch weer aan de onderhandelingstafel. Maar hoe stroef de besprekingen ook mogen verlopen, oppositieleider Marcel Khatib blijft positief. De blik in de ogen van Syrische kinderen geeft hem hoop op een goede afloop. Just looking in the eyes of children gives me very very big hope. All the time, even the last day in my life, I will continue. De oppositieleiders is overigens kritisch over de rol van westerse journalisten in Syrië. De aandacht voor de meevechtende extremisten aan de zijde van de oppositie... leidt af van het werkelijke probleem. Verslaggevers hebben meer oog voor de baard van de strijders... dan voor het bloed van de kinderen, zegt hij. Doel van de vredesonderhandeling is het beëindigen van het geweld... en het installeren van een overgangsregeling. En dan was het gisteren een historische dag voor de Olympische schaatsers. Voor de tweede keer deze winterspelen kleurde het hele podium oranje. 500 meter bij de mannen werd gewonnen door Michel Mulder. Het zilver was voor Jan Smekens en Ronald Mulder, tweelingbroer van de winnaar, greep het brons. Trotse ouders dus. En de vader van de broertjes Mulder blijkt dan ook voorspellende gaven nog te hebben. Ik had heb ervan gedroomd dat ze allebei een keer op podium zouden staan. Hè. En uh, nou, het is de uh, waarheid. Hè. 1 en 3, wat fantastisch, wat fantastisch. Ja, het hele gesprek met de ouders hoort u zo dadelijk. En ook vandaag wordt er gesport trouwens natuurlijk in Sochi. Nederlandse schaatsdames komen nu in actie op de 500 meter. En ook bij het snowboarden maken de Nederlanders hun opwachting. Verslaggever Mino Remmers in Drachten vandaag. Want er is daar een actiedag. En waarom dan wel, Mino? Wel, het gaat allemaal om de participatiewet, prachtig woord, tijds ook... maar dat heeft er allemaal mee te maken dat mensen met een arbeidshandicap... niet bij een sociale werkplaats aan de slag moeten. Nee, die kunnen in het reguliere bedrijfsleven aan hun werk. Nou, daar denken ze in Drachten heel anders over... en daarom stappen ze met zo'n 160 man in de bus... vertrekken ze vandaag naar Den Haag... om aan Jetta Kleinsma onder andere duidelijk te maken... dat er toch echt een vangnet nodig is. Jij reist met ze mee? Uh, nee, wij blijven in drachten, denk ik. <laughs> Oké, okay, tot straks. Tot zover het nieuwsoverzicht. overzicht. Kijk, in de kranten. Veel oranje natuurlijk weer. De schaats, uh, 500 meter. De mannen, de drie mannen. Uniek super trio. Is de grote kop op de Telegraaf. Veel oranje. Bij de boertjes. Mulder, Michel en Ronald. En een inzetje dan ook Jan Smekens. Winnen zit de muldetjes in het bloed. Ja, en het verschil tussen zilver en goud is 17,3 centimeter. De volksstand heeft dat uitgemeten op de voorpagina met een meetlat en is daar in niet de enige. Nee, trouwens ook een meetlatje. Die uh, geeft 17 centimeter aan als verschil tussen goud en zilver. En... en het AD zegt: zo klein was het verschil. Ja, ze laten 20 centimeter zien, maar het stopt inderdaad ergens bij 17. Niet helemaal duidelijk. Goed, het is in ieder geval een halve schaats. Zo geven de kranten aan. Dan de opening van de Volkskrant. Die kijkt ook vooruit naar het debat vanavond in de Tweede Kamer... met minister Plasterk. Kabinet verzweeg misser Plasterk. Ruim twee maanden lang verzweeg het kabinet dat minister Ronald Plasterk... van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht... over onderschepping van telefoongesprekken... door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Naar aanleiding van die kwestie en dat debat vraagt NRC Neck zich af... wat doet een minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk? Daar zijn twee pagina's aan gewijd, Maar de voorpagina, daar zien we Plasterk met hoed. En drie hokjes die je kunt invullen. Deze minister is, dubbele punt, of nodig, misbaar of een beetje tussenin. In ieder geval wacht hem een loodzwaar debat, zo meldt het trouw. Excuses graag en een ijzersterk verhaal. Nederlands Dagblad spreekt van verspilde tijd op het Syrië-overleg in Genève. Groot deel van de aanwezigen op het Syrië-overleg... kan meteen terug naar huis als het aan de Syrische regering ligt. Want het, we gaan het hier niet over hebben over het aftreden van president Assad. En ook hebben de meeste kranten de overlijden van Els Borst... nog mee kunnen meenemen voor op de voorpagina van Trouw... zien we het Els Borst thuis doodgevonden... en grootste vernieuwer van de zorg, zo eert de Telegraaf Els Borst. Zij is 81 geworden. U leest dat ook al in de Telegraaf. En ook in de andere kranten vanochtend. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Can't swim so I talk about To an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. I stayed there till the air was clear.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 Train. Gaan we naar minor Remmers. Hoorde hem al even vanuit Drachten. Minor, want het gaat over de sociale werkplaatsen. Ja. Die mensen maken zich zorgen. Ja, dat is ook bij Caparis. Dat is in Drachten. Daar geloof dat ze daar stekkers en zo maken. De werken mensen... Ja, vandaag ook. Maar 160 van die mensen gaan in bussen naar Den Haag. Uh, is de verwachting dat daar zo'n 3000 mensen gaan demonstreren... tegen de plannen van die participatiewet. Hè? Uh, sociale werkbedrijven zijn er verschillende in het land... waar mensen werken met een beperking. Dat kan een verstandelijke beperking zijn of een lichamelijke beperking... of een combinatie daarvan. Ligt er een beetje aan ja, wat ze kunnen doen... want ze kunnen vaak nog uh, heel goed meedraaien. Zo goed zelfs dat uh, die participatiewet zegt... ze moeten bij reguliere bedrijven aan de gang. En soms kan dat ook heel erg goed. Maar voor sommige mensen is het wel lastig... omdat er misschien ook niet voldoende banen zijn... of omdat er onvoldoende begeleiding op de werkvloer is. Daar wordt allemaal door gevreesd, onder andere door FVV Apfacabo... die deze actie op touw heeft gezet. En dus betekent dus ook dat mensen bij Caparis... deze ochtend straks gaan instappen in de bus. Wij gaan eens even aanbellen bij wie bij Huizinga. Volgens mij brandt het licht al in de kamer. Dus ik ga eens even op de bel drukken. Ja, Wiebe die werkt samen met zijn vrouw bij uh, Caparis. Ze werken er alle twee. En uh, maken zich ook uh, zorgen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja, wat ze voor werk doen eigenlijk. Het licht vloept aan op de oprit. Drachten heeft dus, uh, ja, Caparis. Moet ik maar even kijken. Straks gaan we erheen. heen. Ja. En uh, het is een hele natuurlijk. Je mensen maakt je, mensen natuurlijk. Ma mensen van je wakker ben, ja, ik ben... Zand... Nou, Wiebe heeft ook, dat moet ik er vast bij vertellen... Een, een, een, een, een, zelf een handicap. Ziet slecht, geloof ik. Dus misschien heeft hij even de tijd nodig om... Kijk, goedemorgen. We zijn al op de radio. Ja, ah, kijk. Ja. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Zo. Ik doe de deur dicht. Ja, Vroeg, hè? Nou, valt mee, hoor. Ja, spannende ja. dag voor zo'n actie? Het is uh, absoluut spannend. Ja, want uh, er staat wel wat op het spel, dus... Uh... Ja. We gaan er vandaag voor. En blijft, er blijven ook mensen doorwerken ondertussen, uh, Ja, het is wel een landelijke stakingsdag. Maar bij, ons, uh, bij onze organisatie hebben we goede afspraken met, uh, met de directie kunnen maken. Zodat het bij ons niet uh, nodig is om te staken. Maar wel iedereen die wil de mogelijkheid heeft om mee te gaan. Maar uh, ik zie wel dat het een vrolijke boel is in huis. Want er hangt een of andere clown aan de muur. Ja. Dat, zie ik. <laughs> dat is van de oh. kinderen inderdaad. Oh. <laughs> Daarom dus. Uh, ja, die hebben we vandaag even uitbesteed, maar... Uh, dus uh, dan kunnen we rustig gaan zeggen. Die hebt u uitbesteed. Ja, van de open oma. Oh, open oma. Ja. ja. U werkt ja. allebei, hè, bij Caparis. Ja, wij werken. Mijn vrouw en ik werken beide bij Caparis. Wat doen jullie? Uh, ik, Verschillend werk? Uh, ja, mijn vrouw die zit in de kwaliteitsdienst. Dus die doet uh, de eindcontrole van de producten. En ik zit zelf... Uh, ik ben op dit moment in afwachting van een nieuwe dataplek. Dus een nieuwe wat, lief? Een dataplek, een detacheringsplek. Oh. Dus ik, uh, ik ben in afwachting van een nieuwe plek. Dus zeg maar dat je vanuit... De, vanuit de paraplu van de sociale werkvoorziening... dus uh, aan het werk bent bij ja. een regulier bedrijf. Maar vandaag ook chef bussen, heb ik begrepen. Absoluut. <laughs> ja. Hoeveel bussen gaan jullie? Wij gaan in totaal met vijf bussen. Ja. Dus met uh, zo tussen de 170 en 200 man. En we hebben ook een hele grote groep mensen... die ontzettend graag mee zou willen... maar vanwege hun beperking niet mee kunnen... Ah. Dus die hebben allemaal een steunbeduiging uh, ondertekend. Dus we hebben ook een ding, nou, bijna 600 steunbeduigingen. Dus Doe maar, die gaan ook mee. Uh, die steunbeduigingen gaan zeker mee, ja. Ja, ja. ik wel boven wat grommel. Ik denk dat het geklets en het aanbellen van de verslaggever... <laughs> nou het hele huis heeft wakker geschokt. Ah, valt mee, hoor. Goed, we gaan het er straks over hebben waarom jullie je die zorgen maken. Aan de ene kant wel werken bij een bedrijf... wat natuurlijk fantastisch zou zijn als het allemaal goed zou gaan... maar wel de risico's die eraan zitten. Daar gaan we het straks uh, over hebben. Uh, en dan gaan we dadelijk naar Drachten natuurlijk... Naar naar de, uh, uh, uh, het bedrijf? Ja, okay. klopt. Dat is goed. Oké, okay, gaan we hier volgen, Meino. Zijn we nog wel benieuwd wat Chef Bus dan inhoudt? Maar dat horen we dan nog voor je. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Heel goed, dat zo. 16 minuten over 6. Oudminister Els Borst is overleden. Ze is doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. En omdat niet meteen duidelijk was waaraan ze is overleden... is er direct een onderzoek ingesteld. Colette van Nune was rond middernacht in Beeldhoven en sprak met Thomas Aling van de politie. De straat is afgezet met rood-witte linten. En daarachter uh, zien we het huis van mevrouw Borst... waarvoor uh, witte schermen staan en politie en brandweer. Daarachter is het onderzoek gaande, Thomas Arling. Wat zou ik zien als ik achter het uh, witte scherm zou kijken? Daar uh, er staat het verlichting, een tent ook nog. En uh, daar zijn de Franse opsporingsmensen bezig uh, met het onderzoek. Dat betekent minutieus onderzoek. De omgeving van het lichaam wat daar is aangetroffen wordt onderzoek gedaan. En als ze eenmaal zover zijn, zal zo ook het lichaam worden onderzocht. Rond zeven uur is ze gevonden in de garage van haar woning. Wat waren de omstandigheden?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 We kunnen drie dingen betekenen op dat moment. Uh, het kan alsnog dus een natuurlijk overlijden zijn. Uh, en later blijkt. Uh, het kan ook zo zijn dat er een ongeval uh, is gebeurd. Een noodlottig ongeval in dit geval. Of dat er sprake is van een misdrijf. En van het laatste overigens. Wat we nu zien is, uh, zijn daar niet directe aanwijzingen toe. Maar hoe vaak komt dat voor? Dat er zo'n grote groep mensen uitrukt. He, want ik zie veel politieauto's. Ik zie brandweer. Ik zie onderzoekers voor misschien wel een natuurlijke doodsoorzaak. Dat klopt. Voor het, u zegt het goed. Misschien wel een natuurlijke doodsoorzaak. Maar in dit geval weten we het dus niet. Dat betekent dus dat je ja, dit serieus moet nemen. Uh, alle sporen moet veiligstellen en dat serieus moet aanpakken. Um, het gebeurt um, ja, best wel vaak dat een arts een niet natuurlijk overlijden afgeeft... en dat er dus een onderzoek in de woning uh, wordt gedaan... of waar het lichaam dan ook wordt aangetroffen. En er zullen altijd forensische opsporingsmensen ter plaatse komen... en rechercheurs die de zaak gaan onderzoeken. Colette van Nune in gesprek met Thomas Aaling van de politie. Met u van en de nieuws. Na het vakkenvullen huiswerkbegeleiding krijgen van je baas Albert Heijn begon daar anderhalf jaar geleden mee met een project in Amsterdam en het is zo succesvol dat de supermarktketen het wil uitbreiden naar andere grote steden. Verslaggever Martijn van der Zanden ging langs. Is het voor jou alles duidelijk verder? In een kantoor boven de Albert Heijn op het Museumplein zitten vijf jongeren geconcentreerd te werken. Maar wat bedoelen ze dan met tijd en plaatsgebondenheid? Ze zijn bezig met allerlei verschillende vakken. Ik ben bezig met uh, geschiedenis, huiswerk. Ja, okay. En wat ben je precies voor geschiedenis aan het doen? Uh, wereldoorlogen, dan uh, kenmerkende aspecten opzoeken. Even naar de buurman die heel geconcentreerd bezig is met wat ben jij aan het doen? Uh, algebra. Algebra, en vind je dat een beetje leuk? Uh, nee, niet echt, maar het is gewoon een beetje halen. En steeds ma opdrachtstommetjes maken. Hier ook nog iemand achter de laptop. Grote rekenmachine erbij. Wat ben je aan het doen? Ik doe wiskunde. De empirische kansen zie ik in het boek staan. Ja, kansenberekening. En je moet er een samenvatting van maken, dus dan moet je wel weten wat die woorden zijn. Ja, ik begrijp die woorden niet helemaal. Counter is toonbank. Hoe vind je dat dat je hier huiswerkbegeleiding krijgt? Ja, wel goed. Want dan begrijp ik zeg maar zelf ook van wat ik kan doen. Want soms begrijp ik sommige dingen niet. En dan zit ik thuis maar Sorry. alleen. Ja, want thuis heb je natuurlijk geen huiswerkbegeleiding in dat geval. Nee. Thuis dan is de motivatie er meestal niet. En dan, uh, als je ook iets begrijpt, niet begrijpt, dan uh, sla je het snel over. Ja, dat, dit helpt toch wel om er toch door te, door te gaan. Fijn dan thuis. Veel fijner. Ja, waarom? Nou, meer concentratie en je zit hier gewoon met meer mensen. Hier werk ik ook veel harder dan thuis. Daar ben ik, ben ik veel mee aan aan het doen. Heb je enig idee hoe dat komt? Nou, ik heb geen idee. Nee. Geen idee? Nee. Maar je doet het wel? Ja. De supermarkt begon anderhalf jaar geleden met dit project. Misschien ook vanuit toen uh, we hebben we ja, in diverse wijken in Amsterdam van allerlei aanpakken gedaan. om schoon gewoon heel veilig vanuit lokale betrokkenheid, Ja, dan ga je steeds een stap verder. En toen uh, zijn we gekomen bij de medewerkers van hoe kunnen we nou zorgen dat ook in deze buurt waar veel schooluitval is... Uh, daar een steen aan bijdragen. En ja, en toen zijn we hierop gekomen. Wat vind je precies lastig aan frequentie? Nou, ik heb hier de frequenties berekend. En het blijkt te werken, zeggen de leerlingen ook zelf. Ja, zeker. Ik heb uh, mooie punten gehad uh, op Nederlands. Uh, door middel van uh, de advies die ik hier heb gekregen. Mijn cijfers gaan wel omhoog. Ik heb echt uh, verbetering uh, gekregen. Gaat het bij jou ook stukken beter op school? Ja, gaat wel beter. Vooral bij de talen. Met, uh, daar moet je meestal wel hard voor leren en dan uh, veel huiselijk maken. Dus die gaan wel beter. Voor Albert Heijn snijdt het mes aan twee kanten. Dat uitzicht in een langere verblijfsduur, dat uitzicht gewoon ook op tijd komen, uh, nou, klantgerichter zijn, met elkaar het leuk hebben, in de sfeer in de winkel, op verschillende manieren. Dus wat dat betreft is er voor jullie ook wel nou ja, iets te halen in de zin van dat het ook een betere medewerker wordt? Zeker. Ja. Het is nu alleen in Amsterdam, maar als het aan jullie ligt, moet het ook verder over het land verspreid gaan worden. Nou, we willen na de zomer wel kijken van in welke andere grote steden um, zou dit kunnen werken. Ja, we ja. hebben nog niet een heel concreet uh, doel. Eerst Amsterdam goed en dat groeit en dat groeit. En je ziet ook dat vooral uh, leerlingen elkaar inderdaad op zich positief uh, op, aansteken. Ja. En vanuit daar willen we wel verder kijken. Ik laat even de... Nou, ja, nu krijgen wij het, het ja, voordelgezicht. Precies. Michel Mulder, Jans Makers en Ronald Mulder... staan vanavond op Metal Plaza om de medailles in ontvangst te nemen... voor hun historische 500 meter. Een volledig oranje podium voor een afstand waar we tot gisteren weinig op klaar speelden. Nou ja, we waren al wel wereldkampioen natuurlijk. Maar gisteravond was het in ieder geval bloedstollend spannend. En hij is weg. In één keer een goed weg tegen Thij De Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Het startschot heeft geklonken. Weer is Smekers iets te langzamer weg dan zijn tegenstander. Maar nu vindt hij dat ritme. 9,58 voor Mr. en 9,63 voor Mo Thij 9,53 is de zelfde wow. opening van deze dag. 9,53. voor Smekers met die linkerarm arm nu van de. Af. Michel Mulder goed door die eerste buitenbocht heen. Ook hij mooi dicht langs die rode lijn, maar niet te dicht. De ijspitters vliegen in de ronde. Daar op de kruising als Smekens. Die bocht aan prima aansnijdt van buiten naar binnen toe. En wat komt hij er goed doorheen. Ja. Wat komt hij er goed ja. doorheen. En nu in die laatste meters. Richting eindstreep. Naar Kassima is er aan. Oh, wel verder buiten. Terug bij we aan. Terug bij we aan. schijder aan. Hij is langzamer dan Ronald Mulder in de tweede serie, maar hij blijft dan voor in het klassement. En dus heeft Michel Mulder een medaille. Want hij staat één op dit moment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 Oi, oi, oi, oi. 1, 2, 3. Michel Mulder 1, Jan Smekens 2 en Ronald Mulder 3 op de 500 meter. En er zit 1 honderdste van een seconde honderdste. tussen. Wat een apotheose en wat een podium. Dat is een vrij hilarisch commentaar. Michel Mulder wint dus goud, dat is duidelijk. Hij was slechts 12.000ste seconde sneller dan Jan Smekens. Nu normaal. Ik, eh, ik zag hem over de finish komen en ik wist niet zo goed meer wat hij precies moest draaien. maar... Ik had al een paar keer op een honderdste verloren. Ik was zo graag winnen. Ja, ah, dat is echt onwaarschijnlijk. Het was even een déjà vu in En toen, uh, toen verloor ik de wereldtitel op een honderdste. En nu, uh, nu heb ik hem gewoon. Ah, echt. Olympisch kampioen. Ongel Ongelooflijk. Na ja, nou de finish van Jan Smekers was de verwarring groot bij iedereen. Ook Smekers zelf dacht even dat hij had gewonnen. maar werd wel snel uit de droom geholpen. Toch wist hij wel dat hij zichzelf niets kon verwijten. Ik heb alles aan gedaan. Ik heb alle in mijn voorbereiding. Ik heb niks... Niks gelaten, ik heb alles voor mijn doel om Olympisch kampioen te worden heb ik gelaten. En ik heb twee goede races gereden en ja, als je dan uh, tweede wordt dan moet je daar blij mee zijn. En alleen, ja, je hoort in een rijtje met de Olympisch medaillewinnaars. En uh, nu een Olympisch uh, Nederlands podium weer op de 500, dat, uh, ja, dat is best bijzonder denk ik. Alleen uh, ja, ik had graag zelf bovenaan gestaan. dat is, uh, De mannen bij de 500 meter van gisteren vandaag zijn de vrouwen aan de beurt. Sebastian Timmerman die vertelt daar straks over na half zeven. Dit is Radio 1. Twee minuten voor half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen, het NOS Journaal. Goedemorgen, D66 leider Pechtold is intens verdrietig... dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. De oud-minister van Volksgezondheid en minister van Staat... werd gisteravond doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. Onderzocht wordt of er sprake is van een natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf. Van het laatste gaat de politie vooralsnog niet uit. Els Borst was 81. China en Taiwan praten vandaag voor het eerst sinds 1949 weer op hoog niveau met elkaar. Dat gebeurt in de Chinese stad Nanjing. De Taiwanese minister van Vaste Landzaken spreekt daar met zijn Chinese collega. Die ontmoeting moet de spanningen verminderen. De EU wil de betrekkingen met Cuba normaliseren. Volgende maand beginnen gesprekken daarover. Centraal staan verbetering van de handelsrelatie... investeringen in de Cubaanse economie... en, in de, mensen en de mensenrechten worden ook besproken, zegt Brussel. En het proces in Egypte tegen twintig medewerkers van onder meer Al Jazeera... begint volgende week donderdag. Ook de Nederlandse journalist Rena Netjes staat dan terecht. De journalisten worden onder meer aangeklaagd... voor het verspreiden van onjuiste informatie... ten gunste van de moslimbroederschap.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka, goeiemorgen. Goeiemorgen Marcel, de dagelijkse file op de A7 richting Zandam. Dat staat 5 kilometer bij de afwitweide Wormer. En de korte file op de A15 richting Europort. Dat staat bij Hoogvliet 2 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nee, eigenlijk niet. Het is droog. Ik verwacht eigenlijk een vrij normale ochtendspits. Er zijn natuurlijk grote ongelukken gebeuren, maar als het niet gebeurt... dan verwacht ik rond half negen ongeveer 180 kilometer. Hou ons op de hoogte, John Hoka bij de ANWB. China en Taiwan gaan vandaag op hoog niveau overleggen voor het eerste in 65 jaar waar ze het over gaan hebben hoort u zo meteen. Lees nu Gerard Heineken, de man, de stad en het bier, het nieuwe boek van Anne-Jet van der Zijl over het leven van de oprichter van Heineken. Nu in de boekhandel. Hallo, Mrs. Natasha, this case is yours, niet? Je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 Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. De jaarscijfers van TomTom Tom komen zo dadelijk om half acht. Het bedrijf werd groot door navigatieapparaten in de auto. Maar nu vrijwel iedereen zo'n kastje heeft... probeert het bedrijf geld te verdienen met sporthorloges. Onze verslaggever Jozefine Trehier ging langs bij een hardloopzaak... die van Jaap van Staalduinen in Bussum. Ik laat even de TomTom Tom zien. Nou, u heeft hier een hele vitrinekast uh, met en horloges. En de Nike en de Garmin. De Polar zit in een andere kast... Nou, dit zijn ze alle drie. Ja, nou ja, het ziet er eigenlijk, als ik die tomtom -tom pak, ziet eruit als een uh, beetje als zo'n oud digitaal horloge, hè? plat, vierkant, ja, groot scherm. Dat, dat uh, registreert de snelheid, de tijd en de afstand. Maar hij wijst niet de weg? Hij wijst, nee, absoluut niet de weg. Nee, dat moet je, die moet je zelf bepalen. Zal ik hem nou eens omdoen? Het horloge? Ja, kan ik ja. een stukje lopen, dan kunnen we kijken ja. wat hij zegt. Dan kunnen we kijken inderdaad wat u zegt. Okay. Ja. U heeft hier zo midden in de zaak zo'n uh, loopparcours hè, waar je overheen kan lopen? Ja, nou hij staat nu aan. We gaan nu even kijken hoe uh, ver we zijn. Nou, er zijn op dit moment al 19 calorieën verbrand. Oh, dat gaat snel. Ik ga even ja. een stukje lopen. 20, 21. Dat... Oh. Gelukkig zijn er geen klanten. Jammer we gaan opzetten, de klanten. Hoe lang moet ik rennen, denkt u? Uh, nou, ik heb al veel. 25 calorieën, zegt hij. Ja, nou prachtig, 26 alweer. Maar even teruggaan. Dus dit was de lab distance, dus 380 meter is er afgelegd met dit horloge. Dit is nog steeds de eerste ronde die je kan zien. En de gemiddelde snelheid 5.19, dat betekent dat u over 1 kilometer gemiddeld 5.19 minuten doet. Verkoopt u die TomTom -tom goed? Ja, die TomTom -tom is vanaf de introductie is die gelijk gaan lopen. Kost rond de 200 euro? Ja en die andere horloges? De Garmin is 199 euro. Daar zit de hartslagmeter bij. En de Nike horloge is 169. Arnoud Wokke is hier ook. Uh, u bent van Tweakers, een uh, website over technologie. TomTom Tom maakt nu dus ook deze sportwatches. Ze moesten wel, hè? Ja, dat was zeker wel nodig, want de kastjes, de navigatiekastjes... waarmee ze tot nu toe hun geld verdienden... Nou, ja, die markt hobbelt achteruit. Steeds minder mensen kopen zo'n kastje. Elve autoleveranciers leveren het mee. Ook daar zit TomTom Tom in die markt trouwens. Ze werken ook samen met autofabrikanten om dat in te bouwen. En uh, ja, smartphones die hebben het standaard aan boord nu eigenlijk... bijna elke smartphone die je koopt. Daar zit gratis navigatiekastje... In, dus ja, waarom zou je nog een tom, tom kopen? Dus ze moesten wel iets anders vinden om geld mee te verdienen. En dan zijn horloges, sporthorloges, zijn natuurlijk een vrij logische stap... ...voor een bedrijf wat zich heel erg heeft bezighouden met, met gps-apparatuur. Gaat dit het bedrijf redden? Dat is lastig, want uh, er zijn wel veel mensen die rennen... ...maar er zijn nog veel meer mensen die navigeren. Dus de markt waar ze op zaten, die was veel groter... ...dan de nieuwe markt die ze hebben betreden. Inmiddels zijn er wat klanten binnengekomen. Mevrouw op zoek naar schoenen? Ja, zeker. En deze voelen goed? Deze voelen goed. Ik denk dat dit hem gaat worden. <laughs> Loopt u wel eens met zo'n horloge? Nee, daar loop ik nooit mee. Omdat ik iemand ben uh, die puur op mijn gevoel afgaat. Dus als ik het idee heb van hey, uh, mijn hartslag is te hoog en uh, dit voelt niet lekker, uh, dan uh, neem ik wat gas terug en probeer ik uh, minder hard te rennen. Deze mevrouw is het holleusje nog niet besteed. Na half acht praten we over het tom-tom. Dan zijn de jaarcijfers bekend. In Sochi is de Olympische dag alweer begonnen. Over een half uur begint het curling toernooi. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want Sebastian Timmerman de 500 meter bij de vrouwen zat op het programma. Gelukkig. Gelukkig hoef ik daar de regels inderdaad niet van uit te leggen van het curlen. Want dat zou ik inderdaad Nou ook niet Niet zo, zo negatief. hè? Curling kan best leuk zijn. Ja, nee, absoluut. Ja, Zeker weten. Ik weet nog vier jaar geleden, als ik dat heel even kort mag vertellen. In Vancouver. Ga je het er nou toch over op, hebben? Op, op, op een rustdag ben ben ik naar een ijshockeywedstrijd geweest. En een collega van mij ging naar het curlen. En die kwam helemaal door enthousiast terug, want die hals zat helemaal vol. En die had echt genoten, absoluut. Ja. Nee, niets te nadelen is het, het is van het curlen. Het intrigerend als je dat af en toe, als je wel even ja. kijkt, uh, zoals die dan. Hè? Dat, ja, ja alleen bespant. ik bedoelde het meer dat ik de regels uh, niet kan uitleggen. Uh, oh, Oké, okay. nou, dan, dan laten we dat even voor wat het is. Het schaatsen, een volledig oranje podium. Daar dromen wij van. Zijn we dan naïef? Nou, nah, dat zit er vandaag niet in. Op de 500 Ach. meter bij de vrouwen. Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, dat zou mij verbazen. Dan eet uh, ja, ik mijn schoenen op of geef ik het Holland House een rondje, whatever. Maar dat, uh, dat zit er niet in. Uh, Margot Boer uh, doet mee voor de medailles. Uh, Laurine van Riesen zou kunnen als ze haar zenuwen onder controle houdt. En dat is in het verleden wel eens anders geweest. Dan was het toch bepaalde, bepalende momenten uh, dat, het, uh, dat het er dan niet uitkwam. Uh, en Lotte van Beek en Marit Leenstra, de andere twee Nederlandse rijsters... Uh, rijden eigenlijk als een soort cadeautje. Uh, omdat niet alle vier de plekken werden ingevuld... na het Olympisch kwalificatietoernooi. Er moesten twee rijdsters afvallen van de 500 meter. Omdat er uh, anders meer dan tien uh, rijdsters zich geplaatst hadden voor de Spelen. Dat mag niet, je mag er maar maximaal maar tien meenemen. Um, dus vielen Thijsje Oenema en Netten Gerritsen buiten de boot. En die plekken gingen dan naar Leenstra en Van Beek. Die zich al op een andere afstand hadden geplaatst. Maar dit is om voor hun om in het toernooi te komen. Om, in de, om een keer in de hal gereden te hebben in wedstrijdverband. Maar zij doen niet mee voor de medailles. Dus zoals gisteren. Een uh, oranje 1, 2 en 3. Nee, dat, uh, dat zit er vandaag op de 500 meter bij de vrouwen niet in. Nee, dat is niet realistisch. Aan de andere kant, uh, de sfeer in de ploeg. Als we die... Uh zo kunnen bestempelen, alles schaatsers... het kan natuurlijk niet veel beter zijn, hè, Sebastian? Nee, die sfeer is fantastisch. En uh, tuurlijk is het zo, kijk, ze rijden allemaal voor verschillende ploegen. Nederland is het land met, uh, met alle verschillende commerciële ploegen. Maar het is nu toch wel een, nou ja, uh, één grote familie gaat misschien iets te ver. Maar iedereen kijkt natuurlijk wel naar elkaar. En natuurlijk uh, is dit beter dan wanneer er pas, uh, nou ja, uh, één medaille was behaald... na drie dagen, om maar wat te noemen. Nee, die sfeer zit er fantastisch in. En reken maar dat je daar, dat bijvoorbeeld Margot Boer die dus echt wel kandidaat is voor een medaille... dat hij daardoor extra gedreven zal zijn om nu eens een keer niet vierde te worden. Want dat is toch wel een ja. beetje de klassering die aan haar vastgeplakt zit. Ze is al heel vaak vierde geworden, ook dit jaar weer op het WK Sprint. Dus ja, zij zal echt er alles aan gelegen zijn... om nu eens een keer niet vierde te worden, maar bijvoorbeeld derde. Wie, wie gaan er wel vooral voor de medailles? Wie zijn de grote kanshebbers bij de vrouwen? De grootste kanshebber is sang Lee. Die reed in november van wereldrecord naar wereldrecord. Uh, Koreaanse heeft dit seizoen... Uh, acht van de negen wereldbekerwedstrijden uh, gewonnen. Tenminste, uh, Waar ze starten, daar won ze. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ongeslagen dus in de wereldbekers als ze meedeed. Ja, zij is de topfavoriete voor het Olympisch goud. Zou natuurlijk ook wel een goedmakertje zijn voor de Koreanen. Want die zijn gisteren met Taibu Mo uh, toch een beetje door het ijs gezakt. Uh, dan denk ik dat voor zilver, vooral de Chinese beijing Lang in aanmerking komt samen met de Russin Olga Vatkulina. Misschien Heather Richards er nog. En Margot Boer strijdt daarachter ook wel mee nog. Een uh, nou, bronzen medaille zou wel heel mooi zijn voor, uh, voor Margot Boer. Dan wordt er gesnowboard in de halfpipe. En daar doen uh, ne ook Nederlanders mee. Wie zijn dat? Dat zijn Dimi de Jong en Dolf van der Wal. Dimi de Jong, dat is een jonge gozer, komt uit Den Haag, 19 jaar. Die gaat zijn debuut maken. Dolf van der Wal was er vier jaar geleden al bij. Toen kwam hij terug van een zware blessure. En in iets mindere mate kun je dat nu zeggen van Dimi de Jong. Die brak namelijk zo'n anderhalve à twee weken geleden zijn pols. Maar doet dus wel mee. Ja, de pols heb je niet nodig, normaal gesproken. Als je op de snowboard blijft staan. Maar ja, het is natuurlijk wel lastig. En het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre dat een partner speelt. Want zo'n lichaam is wel in het stellen natuurlijk van een uh, gebroken pols. Dus zal de conditie iets minder zijn. Voor beide geldt eigenlijk dat uh, een finale plaats... dat zal wel heel mooi zijn. Ja, en in zo'n finale kunnen altijd concurrenten uh, onderuit gaan. Je staat met uh, twaalf met rijders in de finale. Dus, uh, nou, finale plaats, dat is eigenlijk het eerste uh, doel... voor Diemen de Jong en Dolph van der Wal. Vanaf 11 uh, uur hier uh, in Rusland. Sean White, daar de grote favoriet uit Amerika. Tweevoudig Olympisch kampioen. De Flying Tomato wordt hij genoemd vanwege zijn rode haar, de, de Amerikaan uh, toverde vier jaar geleden in Vancouver de McTwist 1260 uit zijn snowboard. Ja, dan weten, weten jullie natuurlijk precies waar we het ja, over hebben. Ja. dat was het trucje. Gaan we het zien? En, ja, dat is geen. Nee, we gaan vandaag een andere zien. Oh. Heb ik begrepen? Want daar is het wachten op. Iedereen wacht op de Triple Cork 1440. De, de, eigenlijk de driedubbele kurk 1440. Dat is uh, vier keer om de as. Show. Dus drie keer gaat hij over de kop en dan plakt hij er nog een schroef aan vast. En dat is de truc die hij heeft voorspeld. Die Geweldig. nog nooit iemand heeft gedaan. En daar is het wachten op. Dus schrijf het op: Trickle Cork 1440. Dat is uh, de truc waarmee Sean White vandaag voor de derde keer Olympisch goud moet gaan winnen. Fantastisch. Dankjewel, Sebastian Timmerman vanuit Sochi.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 China en Taiwan gaan vandaag op hoog niveau overleggen. Dat is voor het eerst sinds Taiwan zich 65 jaar geleden afscheidde. China beschouwt Taiwan nog steeds als een afvallige provincie. Het overleg vindt plaats in Nanking in China. Beide partijen hebben delegaties afgevaardigd... en die worden dan weer geleid door ministers. We gaan naar Peking, onze correspondent Marike de Vries. Uh, Marike, waarom gaan ze nu praten? Er is dus niet echt een uh, directe aanleiding nu, niet iets om te herdenken of te vieren of uh, te markeren in deze maand. Het krijgt meer het gevolg van uh, uh, een steeds voorzichtigere toenadering van beide partijen, zowel uh, de Volksrepubliek China als de Republiek China, zoals Taiwan officieel nog steeds heet. Uh, die is eigenlijk al jaren aan de gang, die langzame toenadering. En dan met name op economisch gebied proberen ze steeds voorzichtiger meer met elkaar samen te werken. Want uh, formeel beschouwt China Taiwan nog steeds als een afvallige provincie. Maar ze willen kennelijk wel uh, handel met ze drijven? Ja, dat is begonnen in 2008 toen president Ma, die nu ook nog president is, in Taiwan werd verkozen en een, een pro-Peking beleid ook wel ging voeren. In 2008, sinds 2008 is de handel ook tussen beide landen uh, verdubbeld. En uh, in 2010 hebben ze een heel belangrijk economisch samenwerkingsverdrag ook ondertekend. En dat is een van die mijlpalen waarvan je wel kan zeggen, dan is het logisch... ...dat er nu ook op een wat hoger niveau met elkaar gesproken wordt, namelijk op overheidsniveau. Want tot nu toe gebeurde dat altijd meer op handelsniveau, quasi-officieel niveau. En dit keer is het dus inderdaad voor het eerst in 65 jaar... ...dat er echt hoge overheidsfunctionarissen met elkaar om de tafel zitten. Wat uh, klinkt als heel historisch, maar waar misschien ook niet al te veel van verwacht moet worden. Nee, maar kun je inschatten, Mariek, hoe is de toon dan op het ogenblik? Hoe is de sfeer tussen die twee? Nou, de, de, de onderhandelaar namens Taiwan begon de dag al met te zeggen: Het maakt me allemaal niet uit wat daar gezegd is, maar wij ondertekenen in ieder geval helemaal niet. Oh. Terwijl ja, dat op. Peking heel graag wilde dat er een tweede handelsakkoord zou worden ondertekend, zodat dus ze toch iets met, met iets naar buiten konden stappen om te zeggen: Kijk, we zijn weer een stapje dichterbij gekomen, want dat is de tactiek dus van Peking. ...van China, proberen zoveel uh, mogelijk handel met elkaar te drijven... ...dat op een gegeven moment Taiwan er niet meer omheen kan... ...en kan zeggen, waarom laten we de twee economieën niet in één opgaan... ...en laten we vooral herenigen. Maar tot nu toe 80 van de inwoners van Taiwan moet daar niets van wezen. Dus het, dus het lijkt ook als zo meteen president Ma herkozen wil worden over twee jaar... als hij daar in zijn uh, verkiezingsstrijd in zal gaan... dat dat politieke zelfmoord wordt. Dus daar zijn ze voorlopig nog lang niet aan toe. En waarom willen ze niks weten van China? Ja, dan moeten we een heel stuk terug weer in de geschiedenis. Hè? 65 jaar geleden toen die burgeroorlog eindigde tussen uh, uh, uh, uh, de communistische partij die natuurlijk won en de Kuomintang. De nationalisten die toen vluchtten naar Taiwan. Daar is toen heel veel kwaad bloed natuurlijk geweest tussen de communisten en de Kuomintang. De communisten zijn nog steeds aan de macht. In China, Kuomintang is nog steeds aan de macht in Taiwan. En daar tussen zit een enorme... Ja, scherpte die historisch nog steeds erin zit. En aan de andere kant gewoon een enorm onafhankelijkheidsgevoel wat Taiwan heeft. En wat ze ook heel graag willen positioneren op grote wereldlijke podia. Zoals daar is de VN, de Wereldhandelsorganisatie. Daar willen ze allemaal lid van worden. Nou, dat blokkeert China tot nu toe allemaal nog. Maar ze willen graag een onafhankelijk land zijn. Dus het helpt niet dat uh, er nu nieuwe generaties aan de macht zijn. Gewoon omdat ze nog steeds dezelfde denkbeelden hebben. Dezelfde denkbeelden zijn er nog steeds, ook al is Taiwan natuurlijk inmiddels wel de negentiende economie ter wereld. Hè. Hebben we hebben natuurlijk het enorm goed gedaan. Het is een van die uh, Aziase, Aziatische tijgers die het hier in de regio zo ontzettend goed heeft gedaan, vooral op het technologiegebied, Je kent het wel, met in Taiwan. Al die stickertjes op de achterkant van al onze cd'en en, en uh, noem maar op. Uh, maar ze uh, houden vast aan hun eigen trots en hun eigen eergevoel en hun eigen um, um, uh, historische... Waar, dat ze ook heel groot vieren. Altijd de historische momenten in hun geschiedenis... en willen daardoor nog steeds graag onafhankelijk blijven. Dankjewel. Correspondent Marike de Vries vanuit China. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB Johnson-Hoka. Nou, er zijn nog geen opmerkelijke files. Het zijn alleen de dagelijkse files bij Amsterdam op de A7, A8 en de A9. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Gaan we door naar Drachten, daar is Mino Remmers inmiddels in huis en aan de koffie. Ja, inderdaad. Is er nog wel tijd voor? Moet dat niet al ingeschreven ja, worden? Ja, ja wel. Ja, dat moet wel. Wie bij gaat, die gaat straks regelen. Dat er wacht, maar is vijf of zes bussen gaan jullie richting Den Haag. Ja, ik ga even staan. Ja, we gaan met vijf bussen, gaan we die kant op. Ja, want... Uh, ja, er komt natuurlijk meerdere vestigingen hebben hier in Friesland. Ja, we hebben een, uh, vanochtend één bus die vertrekt vanuit onze vestiging Leeuwarden. Twee uit Heerenveen en twee uit Drachten. Ja, Caparis, dat is uh, een sociale werkvoorziening waar Dea samen met Wiebe... Daar hebben jullie elkaar ook leren kennen trouwens, hè? Ja, dat is, uh, ik denk, vijftien jaar geleden hebben we elkaar dan leren kennen inderdaad. Ja. Ja. ja? ja. U zag hem en dacht, dat is hem? Ja, zeker. Ja, ja, spannend. Even uitleggen. Ja, uh, jullie hebben allebei een arbeidsbeperking, zo heet het dan altijd in het ambtelijk jargon. Uh, Wiebe heeft uh, nou een fantastische bril op? Ja, ik... Het is een soort zonnebril, maar dan met blauw glas. Ja, een klap. gemiddelde popartiest uh, loopt er ook mee rond. Ja, daarom. Ja, nee, ik heb inderdaad een aangeboren afwijking aan mijn netvlies. En daarvoor heb ik een, een bril met blauwe glazen, die dus. Uh, de ja. beperking die ik heb enigszins uh, corrigeerd. Maar ja, ik ben is... niet blind, hè? Dat nee, even nee, duidelijk nee. te maken. Dat, dat, het is dus iets met iris. Ja, de, de, he, dat netvlies bestaat uit staafjes en kegeltjes. En de kegeltjes, daar zie je onder andere de details mee en scherp. En die werken bij mij niet goed. En ja. de, vandaar dat blauwe filter, die zorgt voor iets meer contrast, iets meer scherpte. En uh, nou, dan zit ik in plaats van 15 op uh, zo'n 20, 30 procent. Ja. Dus als het donker is buiten, dit tijd, als we nou naar buiten zouden gaan... dan kunt u hem afdoen, dan ziet u ja. hetzelfde als ik. Ja, in, in principe wel. Hè. Op het moment dat er helemaal geen licht uh, in de buurt is... dan is het verschil tussen u en mij uh, niet heel, zeg maar. En hoe ja. meer licht erbij komt, hoe, hoe minder mijn zicht wordt. Want ja. dat wordt niet bijge bijgesteld. Ja, dan moet ik nachtwerk gaan doen. Ja, dat zou, dat zou het mooiste zijn, hè? Ja, en ja, um, uh, DEA, ja, ja, heeft, die heeft helemaal geen fysieke beperking... maar af en toe een extra zetje nodig, zijn net, hè? Ja hoor, zeker. Ja, dat is het, ja. Um, ja, dan denkt toch uh, dit kabinet, althans mevrouw Kleinsma, de minister dat u eigenlijk wel gewoon in een gewoon bedrijf kunt werken. Ja, maar... Zet het licht maar wat zachter en dan kan hij gewoon in een, in een gewone bedrijfsleven. Daar gaat het eigenlijk over, hè, deze demonstratie vandaag. Ja, absoluut. En kijk, mevrouw Kleinsma... die zegt ook dat het uh, invoeren van die nieuwe participatiewet... dat dat voor mensen die op dit moment in de sociale werkvoorziening werken... niet zoveel uh, gevolgen heeft... Maar wij hebben het gevoel dat mevrouw Kleinsma het niet allemaal snapt. Nee. Maar, nee, want als je ziet. Juist mevrouw Kleinsma niet? Nou, er zijn misschien nog meer. Maar mevrouw Kleinsma, in, in, in dit geval in ieder geval. Want als je uh, roept dat er uh, geen gevolgen zijn voor de huidige populatie, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, dan met de drastische bezuinigingen die zij wil doorvoeren... dan denken wij toch dat het uh, wel heel erg gevolgen heeft. Want hè, zoals u weet, de participatiewet daar vallen straks uh, drie groepen mensen onder. En uh, de gemeenten die krijgen van mevrouw Kleinsma ook behoorlijk veel speelruimte... om straks die wet uit te gaan voeren. Maar ze geven wel met z'n allen aan dat ze veel te weinig geld daarvoor hebben. Jullie denken eigenlijk dat, uh, dat het plan het niet goed gaat uitpakken, dat er te weinig ondersteuning is... bij die bedrijven, te weinig voorzieningen ook... te weinig geld ook om die bedrijven te helpen... en dat werkgevers, sowieso zijn de banen niet dik gezaaid op dit moment... dat het gewoon niet gaat lukken. Nee, inderdaad. En dan uh, meneer Wintjes, die heeft wel toegezegd... dat er per 1 januari 2000... De weer VNO-NCW, ja. ja. Die heeft wel aangegeven dat er per 1 januari 125.000 banen... voor ons zouden moeten zijn, maar ik heb ze tot nu toe nog niet gezien. Nee. Jullie zouden veel liever nu gewoon hier in Drachten... Uh, willen blijven werken? Ja, absoluut. Maar, het liefst zouden wij zien dat uh, het kabinet gewoon de gemeenten wat meer uh, geld geeft, zodat ze gewoon de huidige wet goed uit kunnen voeren. Want daar ligt ons probleem. Hè? De gemeenten zeggen dat ze onvoldoende geld hebben, dus die moeten straks keuzes gaan maken. Ja, en wij zijn, wij hebben eigenlijk grote zorgen of die gemeenten voor ons, de groep huidige SW'ers, wel de juiste keuzes ja. gaan maken. Ja. Nou, Er gaan zo'n drie tot vijfduizend, ik geloof dat de teller op vijfduizend staat inmiddels. Hè? Want aanvankelijk was de bedoeling om op het plein te gaan demonstreren, maar dat blijkt te klein. Dus het wordt het lange voorhoud, geloof ik. Uh, hoe laat zijn jullie daar? Uh, als het goed is, het programma begint om twaalf uur. Oké, okay, dan... dus dan, dan moeten jullie op tijd vertrekken dadelijk met de bus. We gaan stakjes naar de bussen toe. En de kinderen zitten bij opa en oma. Ja. En we willen ook wel weten waar ze nu werken, Maino, maar dat horen we van je later vanochtend. Ja. Na de Burgerwacht, de Buurtgroeps-app... en vele andere initiatieven om buurten veiliger te maken... is er nu het Lokaal Alarmsysteem. Een app waarbij je snel je buren kunt waarschuwen... als er een inbreker actief is of ander onheil dreigt. Erik Hamelink uit Vught heeft de gratis app ontwikkeld... en legt uit hoe die werkt. Goed. Het is heel simpel. Dit is je beginscherm. Je logt in in het systeem. En op het moment dat er iets gebeurt... dan kun je kiezen tussen vier mogelijkheden. Je drukt op de button Ongeval, Inbraak, Brand of onveilige situatie. Als je op de onveilige situatie drukt, dan zegt hij... waar is dat dan? Op mijn adres of op een ander adres? Nou, we zijn nu op mijn eigen adres, dus ik tik eigen adres in... en ik kies uit wie van de groepen ik wil alarmeren. Wil ik mijn familie alarmeren? Wil ik uh, de straat alarmeren? Uh, ik kan zelf een keuze maken en ik kies in dit geval... om deze straat te alarmeren. En ik druk op zend en op dat moment is het alarm al verstuurd. Ja. Dat is hij. Nou kan ik uh, aangeven, ik kom eraan of ik ben niet op locatie. Nou, ik kom eraan. Maar geeft hij dan nou weer melding terug bij jou? Ja, geeft hij bij mij weer melding terug. Die... Hij werkt, uh, naar mijn idee, uh, heel erg makkelijk. Handiger dan de gewone groepsapp. Want je kunt ook gewoon zelf een groepsapp nou, aanmaken. Dat is ja. ook zo gebeurd natuurlijk Als met buurtgenoten. Wat ik voordeel vind van, uh, van dit systeem is dat ik bij de WhatsApp... Ik heb natuurlijk niet alle namen en nummers. Dus ik weet niet wie welk bericht uitzendt. Het nadeel van een groepsapp is natuurlijk dat het, uh, het kan natuurlijk voor allerlei zaken gebruikt worden. Maar het is en blijft gewoon alleen maar een chatprogramma. En wat wij geprobeerd hebben te maken is een handig systeem... wat door middel van een paar toetsaanslagen uh, datgene bewerkstelligt wat je denkt dat nodig is in een noodsituatie. Ja, ja ik, ik vind het er wel simpel uitzien. Dus ik ben helemaal niet handig in dit soort uh, dingen. Dus voor mij moet het inderdaad een paar simpele toetsjes aantikken en ploep... Wat ik zelf ook heel erg fijn vind eigenlijk aan, aan dit uh, programmaatje, is dat ik mezelf wat uh, vertrouwder in mijn huis voel. Uh, ik ben veel alleen thuis en uh, ook met name het slapen. En als ik dan weet dat andere mensen in de buurt gewoon snel op kunnen reageren, ja, dat geeft ook wel een, een veiliger gevoel, vind ik. Kijk, je kunt niet van de politie verwachten dat ze overal ter plekke zijn. Dus hoe meer je met elkaar dit, uh, op een, de alertheid kunt verhogen, dat is alleen maar goed. Maar denkt u ook dat het gaat werken? Nou, ik denk het wel. Inbraak bijvoorbeeld, ja, vlieg je dan nee, je huis uit nee, om bij de buren even, te gaan oh. kijken? Ik ga gerust kijken. Ik zou wel mijn man meenemen. Ik denk dat dat verstandiger is. Maar uh, nee, als ik uh, die melding van krijg, ga ik gelijk kijken. Ja, zeker. Ja, ja. De politie laat weten voor te zijn... van dit soort bewonersinitiatieven die de buurt veiliger maken. Maar bel wel eerst 112 als er echt iets aan de hand is. En stuur daarna pas een alarm-app naar de buren. Het NOS Radio 1 Journal Media We hebben weer oranje gekleurde kranten vanochtend. Ze openen vrijwel allemaal met de tweede hat-trick voor de Olympische schaatsmannen. Zowel AD als Trouw laten een meetlat zien hoe klein het verschil was tussen de winnaar Michel Mulder en de nummer 2 Jan Smeekers. Volgens Trouw was dat 17 centimeter, het AD houdt het op 20. NRC Next schotelt u een meerkeuzevraag voor. De vraag is: deze minister is één nodig, twee misbaar en drie beetje tussenin. Het gaat hier natuurlijk om minister Plasterk. Vanmiddag wordt er een kamerdebat gehouden waarin hij moet uitleggen wanneer hij wat wist over de NSA-gegevens. En ook Trouw houdt zich bezig met het lost van de minister van binnenlandse zaken. Volgens de krant wacht Plasterk een zware en pijnlijke opgave als hij om half vijf de Tweede Kamer binnenstapt. Nieuwe miljardenclaim tegen IJslanders. Met deze kop opent het Financieel Dagblad de krant vanochtend. Nederland en Groot-Brittannië trachten de schade van het faillissement van IJssef alsnog te verhalen. Het gaat in totaal om een bedrag van 3,5 miljard euro. Er moet beter personeel komen achter de balies van politiebureaus. Kwaliteit moet omhoog, selectie moet strenger en ze moeten beter worden begeleid. Dat zal het aantal aangiftes verhogen, stelt Kamerlid Ahmed marcouche in gesprek met Metro. Volgens de Gooi in Eemlander is een sectelid op moordtocht in Laren. Dat schrijft de krant naar aanleiding van een 43-jarige man... die vrijdagavond bij zijn huis werd neergestoken. Volgens omwonenden was de aanslag goed voorbereid. Het mes was verstopt in een bos lelies en het orde-lid droeg een pruik... vertelt een buurvrouw van het slachtoffer in de krant. Verder weet de vrouw dat secteleden kaal zijn... want anders was hij direct herkend. En werknemers in ons land hebben de minste vrije dagen van heel Europa. Volgens de Telegraaf hebben wij er 28. Vergelijk dat dus met de Finnen die 39 dagen niet naar hun werk hoeven. En dat wij op de laatste plaats staan, dat komt doordat we maar 8 nationale feestdagen hebben. Ach, wat zielig.